Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Gert Huyk met het NOS Journaal. Voor het vijfde weekend op rij zijn in Parijs gele hesjes op de been. Aan het begin van de middag waren het er enkele duizenden. Vorige week waren er veel meer betogers. Enkele honderden gele hesjes hielden vanochtend bij de opera een minuut stilte... voor mensen die sinds het begin van de protesten vorige maand om het leven zijn gekomen. De slachtoffers vielen vooral in het verkeer rond de wegblokkades... In België is bij zo'n blokkade vanochtend een automobilist dodelijk verongelukt. Het Groot Dicté de Nederlandse Taal is vandaag voor het eerst uitgezonden op de radio. Philip Frederiks las in een speciale uitzending van de Taalstaat van Frits Spits... acht zinnen voor over het weer en het klimaat. De tekst was geschreven door schrijver en taalkundige Wim Daniels. In Haarlem namen twintig BN'ers het op tegen twintig luisteraars van de Taalstaat. En luisteraar Pieter van Diepen maakte maar twee fouten... en werd zo de winnaar van het Groot Dicté... Australië erkent West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël, maar zolang er geen vrede is met de Palestijnen, blijft de Australische ambassade in Tel Aviv. Dat heeft de Australische premier Morrison bekendgemaakt. De VS erkent sinds vorig jaar heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De ambassade werd daarom in mei van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. De meeste westerse landen, waaronder Nederland, houden hun ambassade voorlopig in Tel Aviv. Het weer... Overwegend bewolkt en tot de avond droog. Temperatuur net boven nul, maar het voelt een stuk kouder aan. Vanavond in het Zuidwesten regen of natte sneeuw. De sneeuw gaat over in regen. Komende nacht overal wat sneeuw. Morgen overdag wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Hm.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 Wel heel apart om de uitzending vandaag te beginnen met een zware bommenwerper. Ja, een echte ouderwetse zware bommenwerper uit Amerika, de B-52. En zet er een eerstje achteraan, dan heb je de naam van deze groep. De B-52, sorry, met de Love Shack. Even na twee uur, Zandvoort, goedemiddag. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. En vandaag uiteraard flink in de kerststemming alvast, Albert-Jan. Ja, ja, we lopen wel een beetje op de dingen vooruit. Maar ja, er zijn ook zoveel dingen te doen in en rondom Zandvoort... wat het, wat het thema kerst met zich mee heeft. Ja, vanmiddag om 12 uur de ijsbaan geopend. Klopt. Dus uh, ja, de ijsbaan, zoals gezegd, die, gaat, die is open. Er wordt al driftig geschaatst. En om 5 uur wordt die officieel geopend. En wij gaan rond de klok van kwart over vier even live schakelen met de ijsbaan. Want daar is voor ons aanwezig Roy van Buringen... Even voor een sfeerverslag en kijken hoe de ijsbaan erbij ligt en bij staat en of het al gezellig druk is. Dat natuurlijk in de aanloop van vijf uur met de officiële opening. Goed, er wordt vandaag ook gevoetbald. Marken SV speelt thuis tegen ons eerste van SV Zandvoort. En daarvoor is voor ons aanwezig Jan van der Leden. En om tien over half drie, de wedstrijd is om kwart, begint om kwart over twee... om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Marken hopen dat de SP Zandvoort het nou eens een keer drie punten meeneemt. Dat zou mooi zijn. Want uh, de laatste weken gaat nou niet echt, uh, echt super. Goed, uh, Roy van Buring hebben we gehad, uh, uh, Jan van der Leden hebben we gehad. Verder hebben we natuurlijk de vaste items, zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En wellicht dat er een evenement tussen staat die uw aandacht verdient. Kunt u gelijk even meeschrijven. Blijft het weer zo mooi zoals het nu is of wordt het minder, wordt het uh, nog mooier. U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week. Ja, dat, uh, dus vanmorgen ging ik op de website van uh, Dierenthuis uh, hier in Zandvoort. En er stonden nul honden, nul katten en nul knaagdieren uh, in de aanbieding. Geen lief klein konijntje. Helemaal niks. Hmm. Dus ik uh, gooi toch voor de zekerheid onze, de, ja, echt wel een schat van een hond van vorige week. En die week daarvoor nog een keer in de aanbieding. Het dier van de week. Uh, en die luistert naar de naam Loetje. Gedicht van de week. Ik zal je matsen, Rob. Je hoeft niet uh, een gedicht uit te kiezen, want dat heb ik voor jou gedaan. We gaan alvast wat vooruitlopen. En het uh, motto van het, kerst, van het gedicht is... Kerstgedachte. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Sportkort. We volgen voor u uh, de halve finale... Uh, in India tussen Nederland en Australië. De wedstrijd is om twee uur begonnen. Tussenstand momenteel nog 0 tegen 0. Een, iets, een beetje veldoverwicht voor de Australiërs. Maar ja, die zijn ook voor niets voor niets wereldkampioen. Dus uh, dat volgen voor u. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. Helaas niet kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. We hebben de zin in de komende drie uur bij ZFM. Hou de radio lekker aan, hè, want we hebben buiten de informatie... ook heel veel lekkere muziek. Zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Want uh, dan worden we herhaald uh, bij ZFM. Tussen twee en uh, vijf uur dipgrammen Zandvoort op zaterdag. Met nu George Michael. wat het goed doet, zo rond de kerst. Deze van George Michael en Father Figure. We kijken vandaag naar de hockeywedstrijd die om twee uur gestart is. En dat betekent dat we in het eerste kwart nog anderhalf minuut ongeveer te spelen hebben. We hebben het over de wedstrijd Nederland tegen Australië. En wat is daar gebeurd, albi Ja, nou allereerst nog even voor de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld. Het is de halve finale van het wereldkampioenschap wat momenteel in India wordt verspeeld. Het WK-heren. En waar het verspeeld wordt, dat is Bhubaneswar in India. En uh, tijdens mijn intro zei ik nog dat uh, Australië de overhand had... en uh, de tussenstand 0-0 was. Werd even later toch gescoord door Nederland. En Nederland uh, leidt dus tegen het einde van het eerste kwart met 1 tegen 0. Goal gescoord door Schuurmans, nummer 9. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. Ik en driving home for Christmas. Wat wij bij ZTVM vergeten hem zeker niet voor je te draaien. Zo vlak voor de kerst 2018. We hebben het Zandvoorts nieuws in het kort nu. De PVV in Zandvoort heeft een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. De partij vindt het ouderwets beleid en stelt dat eigenaren van huisdieren... op deze manier ongelijk behandeld worden. Nu betaalt een hondeneigenaar in Zandvoort nog 80 euro aan hondenbelasting. Bij een tweede of derde hond is dat tarief ruim 150 euro... De motie heeft als doel om eigenaren van één hond eh, geen belasting meer te laten betalen. Voor eigenaren van meerdere honden zou de belasting voorlopig nog wel blijven gelden. De PVV stelt voor om overlast, van, eh, om overlast veroorzakende hondeneigenaren te beboeten... in plaats van alle eigenaren te belasten. De motie wordt volgende week dinsdag in de Raad besproken. Een bewoner, de bewoner van de bedreigde bewoning aan het Dr. C.A. Gerkenstraat in Zandvoort... heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen van burgemeester Niek Meijer. In november werd het huis beschoten en afgelopen week lag er een granaat voor de deur. Het verbod is van toepassing op de straat en directe omgeving. Dit is besloten om orde en rust in de omgeving van de beschoten woning te herstellen... en te voorkomen dat zich nieuwe bedreigingen en ernstige gewelddadigheden voordoen. In november raakte een slapende 14-jarige jongen gewond toen het huis beschoten werd... en deze week werd er een granaat aangetroffen in de straat. De burgemeester schreef eerder deze week in een brief aan de buurtbewoners... Ik begrijp dat twee van dergelijke incidenten kort na elkaar emoties hebben losgemaakt. De situatie heeft mijn aandacht. Het politieonderzoek is nog volop bezig... en het is nog niet duidelijk of beide incidenten met elkaar te maken hebben. En tot slot een tennisbericht. Afgelopen vrijdag zijn in Tenniscentrum Nieuw Sloot... tijdens het Nederlands kampioenschap tennis de beste Nederlandse tennisters tennissers in het zonnetje gezet. Robin Hazen, Kiki Bertens, Demi Schuurs, Didi de Groot... en de Zandvoortse Melissa Boyden... ontvingen de tennis tennisser van het jaar prijzen uit handen van Jacco Elting... technisch directeur van de KNLTB. De pas 15-jarige Melissa Boyden is het talent van het jaar 2018 van de KNLTB geworden... En dit jaar won de Zandvoortse 46 internationale en 21 nationale singelwedstrijden en 18 internationale en 5 nationale dubbelwedstrijden in twee leeftijdsklassen onder 16 en onder 18. Ze kronen zich tot Nederlands kampioen tot en met 16 jaar, wisten de Masters Winter Jeugdcircuit en twee ITF 5 toernooien te winnen. Door deze mooie resultaten is ze de terechte winnares van deze prijs. Zo is het, Melissa, van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM. En wil je het Zalvoortse Nieuws nalezen? Dat kan je Gewoon heel eenvoudig op onze eigen ZFM-app. Die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en download hem op je telefoon of tablet... en je blijft op de hoogte van de laatste Zalvoortse Nieuwtjes. Gewoon heerlijke muziek hè, deze van Casebo uit de jaren 80. En I like Chopin. En we houden ook van hockey, want uh, daar zijn weer uh, ontwikkelingen in de wedstrijd uh, Nederland tegen Australië. Ja, na nog, uh, nog geen tien uh, minuten gespeeld te hebben in het uh, tweede kwart, komt Nederland op een 2-0 voorsprong. Door een uh, schitterende goal uh, tip in van. Uh, ja, ik kan zo nu even niet zien wie dat geweest is. Maar in ieder geval Nederland 2 tegen 0. Kijk, dat zijn goede berichten. En uiteraard houden we deze wedstrijd voor je in de gaten vanmiddag bij Sanford op zaterdag. Mm -hmm. Mm -hmm. When we hit the Naar vijf uur vanmiddag ga je luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En daarna entertainment for you en daarna tussen 7 en 9, de Euro Breakdown. En daarin worden de 40 beste hits van Europa op een rijtje gezet door Mike Bulet en Patrick van Buringen. En de plaats van Janus Blue die is juist hoorde, en Rice die staat ook hoog genoteerd in de hitlijst. Ja, komt hij? Oh, nee, komt hij aan. Ja. Hé, hey. ja, daar zijn we. Het weerbericht. Het was op deze zaterdag al eerst wat bewolkt bij temperatuur rond het vriespunt. en Later kwam ook de zon tevoorschijn, maar vanmiddag zien we steeds meer hoge bewolking verschijnen. Het blijft droog en bij een in kracht toenemende zuidoostenwind stijgt de temperatuur uiteindelijk naar maximaal 1 graad boven 0. Door de toenemende wind zal het kouder aanvoelen. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op sneeuw toe. Er kan 1 à 2 centimeter vallen in de regio. De temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt. Morgen de sneeuw zal weer snel verdwijnen, want de temperatuur loopt al in de nacht op. Mocht je lang op bed blijven liggen, dan zal je er waarschijnlijk helemaal niets van merken. Overdag blijft het over het algemeen droog en loopt het kwik verder op naar een graad 6 à 7. En na morgen is het licht wisselvallig met geregeld zon, maar soms ook wat regen of een enkele bui. De temperaturen liggen rond de 7 à 8 graden en winterweer is weer ver te zoeken. Ook in de nacht en de vroege ochtend blijft het kwik boven nul. Al dus Rico Schreuder. En ik heb ook gehoord, eh, Albert Jan, dat we naar de Witte Kerst wel kunnen fluiten dit jaar. Ja, maar dan doen we, dan doen we gewoon nepsneeuw. nep sneeuw. Nep sneeuw, ja, dat is ook gezellig. Ja, ja, toch? Sneeuw hoort erbij. Het weer is na te lezen op uh, meteopagina.nl... of kijk ook eens op uh, RicoWeer.nl. Dat was het weer. Binnenkort komt hij er natuurlijk weer aan de top 2000 op Radio 2. En wij warmen je alvast een klein beetje op hier bij ZFM... met de top 10 plaats van Toto in Afrika.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 Uh, live schakelen met Mark en met uh, Jan van der Leden. Want Jan, volgens mij heb jij goed nieuws voor ons. Ik heb uh, nou eigenlijk niet. het begon heel leuk. We begonnen met uh, een but in vorm, uh, maar zonder een kast vries, zonder Alok de en zonder Jesse Daan. Alle drie gebaseerd. Uh, we kwamen 1-0 voor op een mootnoop van uh, Salim Pertou, op aangeven van uh, Dani Kirchhoff. Maar zojuist maakte uh, Mark eigenlijk één, 1, -1. Oh jee, ja, want we kregen inderdaad het bericht dat er uh, gescoord was door uh, SV Sanford. Dus we hoopten inderdaad op uh, goed nieuws uh, vanaf, uh, ja, ja, vanaf Marken. Maar dat valt dus weer tegen. Nou ja, het is een leuke wedstrijd, hoor. Het is open en uh, we spelen het sterven koud alleen. We spelen met het strafwindje mee. Maar. <laughs> ja, hoe staat uh, Marken, hoe staat, uh, Marken uh, ten opzichte van SV Sanford in de competitie? Marken staat vierde als dit de... moment. Oké, okay, dus uh, best uh, wel een uh, heftige tegenstander. De redt niet op de lijn, ja. Kreugen die redt net uh, de bal op de lijn. En uh, het is een heel open wedstrijd. Mark is een ploeg die veel scoort, maar ook veel toepen te krijgt. Dus het kan een hele leuke wedstrijd worden. Nou, jij houdt hem... Lekker sportief toe. Helemaal goed. Jij houdt hem vanmiddag uh, voor ons in de gaten, Jan. Dankjewel voor dit moment. En uiteraard als er ja. weer wat te melden is, komen we graag bij je terug. Oké. Okay, tot, tot straks. Goed. En hier is Santa Baby. But uh -oh. ...in de uitvoering van Kali Over de kerst gesproken. kerstmuziek hoort natuurlijk ook bij de ijsbaan in Zandvoort. Albert-Jan? Ja, en nou, om vijf uur dan vanmiddag de, de officiële opening. Er wordt nu al uh, geschaatst. Om kwart over vier gaan we live schakelen met onze collega Roy van Buringen... ...voor een sfeerverslag. Kijken of alle voorbereidingen voor de officiële opening uh, goed uh, verlopen... Maar onze collega's van uh, NH, uh, NH waren afgelopen week al even een, een blik wezen werpen op de activiteiten uh, op het Raadhuisplein. En spraken daar natuurlijk ook even met de ijsmeester, uw welbekende Leo Miezebeek. Ook in Zandvoort ligt straks weer een prachtig ijsvloertje in het hart van het dorp. U bent de ijsmeester hier in Zandvoort? Ik ben de ijsmeester ja, inderdaad. Wat zijn jullie aan het doen?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 Maar er is nu een oplossing bedacht. Ja, dat was inderdaad wel even een issue. Maar goed, dat hebben we opgelost. We gaan er nu omheen. Dus we worden nu in het ijsbaan opgenomen. Dus, uh, en mooi in kleur versierd in kleur gezet. Dus ja. uiteindelijk komt het wel goed. Ja, maar u had ze liever weggewild, hè? Uiteindelijk wel, ja. ja, ja. Een vrijplein is uh, toch eigenlijk wel het mooiste. Ja. Niet dat ik tegen bomen ben, want ook wij laten later dat jullie die zou klinken. Maar niet op die plek. Zo meneer, u dacht, uh, kom even kijken bij de ijsbaan? Ja, het is, uh, het is anders dan andere jaren.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 Om vijf uur de officiële opening en om kwart over vier gaan we schakelen... met onze collega Roy van Buringen, die daar op de ijsbaan aanwezig is. En dan krijgen we te horen wat er allemaal te doen is. Onder meer inderdaad het Fluitketel Curling Toernooi. Weer een geweldig spektakel gaat het worden. En even over de bomen. Ik heb het eindresultaat gezien. De boom midden op de ijsbaan, ja. met allemaal licht eromheen. Ziet er best mooi uit trouwens. Hartstikke leuk. Mooi kunnen, als je kunstig kan rijden... We kunnen mooie, mooie achtjes draaien. Dat dacht ik ook. Dus vanmiddag om vijf uur de officiële opening. En wij gaan er nog ruime aandacht aan besteden hier bij ZFM. Je eigen lokale radio vanuit Stamford. Die is ook zo mooi, hè? Ellen en Dane Clark...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 I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. Where well, I felt most at home. home. I'm going, I'm going back, back for Christmas to the place where I felt most at home. En als we dan zo'n mooie versierde studio hebben aan de tolweg, Tina. Ja, er hoort er ook uh, kerstmuziek bij op de radio. En deze is helemaal geweldig, natuurlijk. De kersthamster van uh, CFM die gaat er helemaal van glunderen. De muziek van Ellen en uh, Dan Clark. en Going back for Christmas. Waar we ook van uh, gaan glunderen is dat we op dit moment voorstaan met het voetbal. Op dit moment uh, 1 tegen 2 de wedstrijd, Marken tegen SV Zalvoort. Zojuist is er gescoord door Nigel Berg. En de wedstrijd houden we voor je in de gaten. Uh, en straks gaan we weer schakelen met uh, Jan van der Leden... die voor ons bij die wedstrijd aanwezig is. De disco-klassiekers doen het steeds weer beter op de radio. Het is ook deze van Sister Sledge en We Lost in Music. Het gaat goed daarin, Mark, op Albert Jan, want we staan op dit moment voor met 1 tegen 3. En wie gescoord heeft en op welke manier en dergelijke, dat horen we straks weer van Jan. Na het volgende plaatje gaan we weer schakelen met Marca. Maar eerst even een berichtje. Wegens groot succes heeft het genootschap Oud-Zandvoort een herziende tweede oplage uitgebracht van het boekje Zandvoort op glasplaat. Het boekje dat in eerste instantie is samengesteld... door de archivaris van het genootschap, Martin Kiefer, die samen met bestuurslid Ari Koper hieraan gewerkt heeft. Het is iets bijgewerkt en bevat 40 afdrukken van glasplaatnegatieven... uit het archief van het, gemeente, van het genootschap Oud-Zandvoort. De afbeeldingen dateren van 1870 tot 1910 en zijn haarscherp. Het zijn afdrukken van de dorpsfotograaf van Zandvoort uit die tijd... van rond de vorige eeuwwisseling, Anthony Bakels. Het offici de officiële overhandiging van het eerste exemplaar aan de directeur van het Zandvoortsmuseum, Hele Jansen. vond afgelopen donderdag plaats door de voorzitter van het uh, Genootschap Oud-Zandvoort, Paul Olieslagers. Het boekje is te koop bij het Genootschap Oud-Zandvoort, Bruna Balkenende en het Zandvoortsmuseum. en uiteraard ook in de webwinkel van het genootschap. Als u het daar bestelt, in de webwinkel van het genootschap. wordt het boekje wordt het, uh, door penningmeester Matthé Krabbedam persoonlijk bij u thuis bezorgd. Het boekje kost overigens 12,50 euro. Een mooie kerstkanaal, toch? Dacht ik. Het boekje, inderdaad, van het genootschap uit Zandvoort. Zo dadelijk gaan we weer schakelen met Marken. Maar is deze Djatja? Hello, Papi, ce de après. She dead though. Je suis le grand frère pour me salir Je cherche des problèmes sans faire exprès Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses oh, Putain mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh ja, ja. oh ja, ja. Y a pas moyen ta ja, dia ja. pas Je suis pas ta cata ja, ja. genre Encode oh, la baby mais tu t'es ja, ja. ça Ta katan, jaja, jong, en katan, baby, tu dat. Oh, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, dja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, pas jaja, jaja, jaja, Een heel apart plaatje, maar het blijft wel leuk om te draaien, deze Jaja. door de Aya Nakamuru. Ja, echt waar. We gaan weer naar Marken schakelen, naar Jan van der Leden... die vanmiddag bij de wedstrijd aanwezig is. SV Sanford tegen Marken. Hoe gaat het met onze mannen? Het gaat heel goed, Rob. Echt waar. Dus uh, we staan 3-1 voor op dit moment. Kijk, dat zijn goede berichten. Dat is uh, een doppel van Nuitse Kustien die op zijn bekende manier uh, gewoon goed doorging. Bal erg veroverde en goed doorging. En die scoort op keiharde manier. Uh, 1-2. En even later was het uh, Nuitse custin die een uh, vrije trap lager inschoot. 3-1. Dus eigenlijk een beetje tegen de verwachting in, met uh, drie gebaseerde spelers. Maar hele goede vervangers. Er wordt gewoon heel lekker gevoeld op dit moment door onze jongens. En, uh, uh, we zijn, moet eerlijk zeggen, we zijn gewoon sterker. Ja, en uh, Mark is uh, niet de eerste de beste. Hij zei al op uh, dit moment op nummer 4 in de competitie. En SV Zalvoort ja. uh, bengelt ergens uh, achteraan uh, rond. En dat toch tegen zo'n uh, betere tegenstander uh, zijn uh, de heren van uh, SV Zalvoort lekker bezig vandaag. Uh, ja, ik moet wel zeggen, we spelen natuurlijk het hele jaar een beetje de vervallen. We maken leuke overwinningen, maar ook... Sommige wedstrijden worden een beetje simpel verloren, dat is jammer. Maar op dit moment gaat het goed. De spirit lijkt er een beetje in te komen. en De sfeer is weer beter. Een aantal jongens die echt lekker in vorm zijn. Natsu Castini aan de bal doet het lekker. Rico van den Burg. Op de backpassie doet het goed. Bert Water is lekker bezig. Niet zo erg aan het pingelen als hij altijd doet, maar... Nu een gele kaart voor een Marke-speler die een grove overtreding maakte. De wedstrijd ligt dus nu eventjes stil. Ik ben gelukkig even in de bestuurskamer ingedoken met goed zicht. <laughs> het is een stuk warmer hier. Slim. Ja. Oké, okay, maar goed. Uh, hoe lang hebben ze het nog in de eerste helft? Bijna voorbij, hè? Het uh, is, is de 39 ste klok. Dus uh, okay. een paar minuten. Minute. Nou, dan gaan wij naar het nieuws. En dan mag jij even lekker opwarmen. Ja. En dan komen we om vijf voor half vier... Komen we regulier weer bij je terug. Gebeurt er eerder wat? Het app, app het even, hè? Gebeurt er eerder wat? Ja, app het even. ja, ik doe het. Oké, top. Oké, dankjewel Jan voor dit moment. Goede berichten vanuit de Marken. We staan voor met 1 tegen 3 op dit moment. En wat Albert-Jan al zei, we gaan op naar het nieuws... en weer van 3 uur. Graag tot zo.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 Beginning to look a allemaal fijne dagen en